in de tijd voor uh, de middel gewonnen hebben. Dus luister en huiver. Free for all. Ted Nugent six a high I okay. got me a rock and roll band, it's a fever all. Oh.